Harlekijn ziet Colombien Harlekijn zat op de stoep van de apotheker. Hij was net zijn baantje als boodschappenjongen van de apotheker kwijtgeraakt... ...omdat hij om loon had gevraagd. Loon? Geld? had de apotheker geschreeuwd... ...terwijl hij Harlekijn een draai om zijn oren had gegeven. Hoe durf je? Is dat jouw dank voor mijn goedheid? Ik heb je voor me laten werken, ik heb je te eten gegeven... En ik heb zelfs de stof gekocht voor dat rare pak van je dat je zo graag draagt. En nu durf je mij om loon te vragen. Maak dat je wegkomt. Toch was hij niet verdrietig. Eigenlijk zelfs blij, dacht hij. Ik ga een betere baas zoeken. Eén die me meer te eten geeft en die betere stof koopt voor mijn pak. Het pak dat ik nu draag is wel leuk, maar de stof was versleten toen ik hem kreeg. Opeens zag hij dat aan de overkant van de straat een deur open ging. En er werd een jongen naar buiten geduwd. In de deuropening stond een oude man. Het was meneer Pantalon, een rijke, gierige oude man. En laat ik je hier niet meer zien, riep hij de jongen na. Er kwam een meisje naar buiten. Papa, dit is de 364ste bediende die u dit jaar hebt weggestuurd, riep ze. Nu moeten we weer een andere zoeken. Bemoei je er niet mee, zei haar vader. Ga het eten klaarmaken, Colombien. Het meisje ging naar binnen, maar Harlekin had net lang genoeg naar haar kunnen kijken om te zien dat ze heel mooi was. Ik ga voor meneer Pantalon werken, dacht hij. Hij mag dan de gierigste en akeligste man in de stad zijn, maar hij heeft wel de mooiste dochter. De volgende dag werd Harlekin de bediende van de oude meneer Pantalon. Hij moest heel hard werken, maar dat vond hij niet erg. Wat hij wel erg vond, was dat hij de hele dag naar het gemopper van de oude man moest luisteren. Bedienden zijn allemaal luie vlegels. Doe de gordijnen dicht, Harlekein. Zie je niet dat de zon in mijn ogen schijnt? De soep is te heet en de pudding is te koud, Harlekein. En haal die grijns van je gezicht. Zie je niet dat ik ziek ben? Zo liep meneer Pantalon de hele dag te klagen. Harlekijn wist maar al te goed dat zijn baas niet ziek was... want hij had kracht genoeg om zijn bediende een paar maal per dag... een stevige tik met een stok te geven. Maar, ondanks alle slaag die hij kreeg, bleef Harlekijn vrolijk. Vooral wanneer Colombien tegen hem lachte. Hij werd heel erg verliefd op haar. Maar hij was niet de enige. Aan de andere kant van de stad woonde de rijke Albert... Hij was ook verliefd op Colombine en bracht haar elke dag bloemen en dozen bonbons en gedichten. Colombine vond hem helemaal niet aardig en ze weigerde zijn geschenken aan te nemen. Op een dag zat Colombine op de trap te huilen. Harlekijn vroeg haar wat er aan de hand was. Die akelige Albert vertelt aan iedereen dat hij met me gaat trouwen, snikte ze. Wat moet ik doen? Ik zal hem eens een lesje leren, riep Harlekijn. Ik zal met hem vechten en van hem winnen. Colombien begon te lachen. O, oh, Harlekijn, wat ben je toch een malle jongen? Jij bent niet iemand die kan vechten. Opeens stond meneer Pantalon achter hem. Harlekijn, sta op. Ga de boodschappen doen. En hij trok Harlekijn hard aan zijn oor. Harlekijn holde het huis uit. Pas drie straten verder stond hij voor een kapperswinkel stil om diep adem te halen. De kapper was bezig meneer Dikbuik, de beroemde dokter, te scheren. Aan de kapstok, vlakbij de deur, hingen de hoed en de mantel van de dokter. En daaronder stond zijn tas. Harlekijn pakte de mantel, de hoed en de tas en rende weg. Harlekijn rende terug naar het huis van meneer Pantalon. Hij sloeg de mantel om zijn schouders, zette de hoed op en klopte op de deur. Colombine deed open. ''Ik groet u, schone dame,'' zei hij. ''Ik ben de beroemde dokter Dick Be ik, eh, uh, bedoel, ik ben een beroemde dokter. Ik heb een aardige jongeman ontmoet. Zijn naam is Harlekijn en hij vertelde me dat zijn baas, meneer, eh, uh, Broekspijp, erg ziek is.'' ''Bedoelt u soms meneer Pantalon, meneer?'' vroeg Colombine. Ja, ik herinner me dat de naam iets met een broek te maken had, zei Harlekin. Als u het toestaat, zal ik de oude man graag onderzoeken. Oh, alstublieft meneer, zei Colombine. Komt u binnen? Mijn vader ligt in bed. Met trillende knieën liep Harlekijn achter Colombine de slaapkamer van meneer Pantalon binnen. Ik ben een beroemde dokter, zei hij. Ik ga u onderzoeken. Hij pakte de kin en de neus van meneer Pantalon vast en trok zijn mond open. Ahem, juist ja, ik zie het al. Zegt u eens ah. Ah, riep meneer Pantalon. Hoest u eens, zei Harlekijn. <k transcript> Deed meneer Pantalon. Nu even diep ademhalen. Ja, gaat u eens op uw hoofd staan, zei Harlekijn. Ja hoor, nu weet ik het zeker. Wat weet u zeker, heigde meneer Pantalon, dat u last hebt van, eh, uh, dr driftkopitis, zei Harlekijn. Meneer Pantalon liet zich achterover op het bed vallen en jammerde. Is het ernstig? Ernstig, zei Harlekijn. maar meneer, het is zelfs erger dan dat. Het is maar goed dat de aardige Harlekijn mij naar u heeft toegestuurd. Is er nog hoop? vroeg meneer Pantalon angstig. Ik heb een drankje, maar dat is wel duur. Dat kunt u waarschijnlijk niet betalen, zei Harlekin. Meneer Pantalon sprong van het bed, tilde de matras op en haalde een kous vol goudstukken tevoorschijn. Is dit genoeg, dokter? vroeg hij. Harlekijn telde het geld. Het is precies genoeg, zei hij. Hij gaf meneer Pantalon een flesje uit de tas van de dokter. Dit moet u twee maal per dag op uw hoofd smeren. Hij liep naar de deur waar Colombine stond. Uw ogen staan heel treurig, schone dame, zei hij. Bent u ziek? Nee, meneer, zei Colombine. Wordt u soms lastig gevallen door jonge mannen, vroeg Heilekijn. Hoe, hoe weet u dat, stamelde Colombine. Ik ben een beroemde dokter. Ik weet alles. Hier, pak deze stok aan. Als er een jonge man bij u op bezoek komt die u niet aardig vindt... geeft u hem hiermee een klap op zijn hoofd. Dan zal hij zeker niet meer terugkomen. Harle Kijn liep naar buiten. Colombine en haar vader wuifden hem na. Ik word beter, riep de oude man. Dank u wel, u bent een geweldige dokter. Harlekein had in tijden niet zoveel plezier gehad. Hij liep fluitend naar de kleermaker en kocht een nieuw pak. Het leek precies op het oude pak dat hij aanhad, maar het nieuwe pak was van glanzende stof gemaakt en met gouddraad genaaid. Daarna liep hij terug naar huis. Onderweg kwam hij Albert tegen, die over zijn hoofd wreef. ''Wat is er met u aan de hand, meneer Albert?'' vroeg Harlekijn belangstellend. ''Ik ging op bezoek bij de mooie Colombine,'' klaagde Albert, ''maar ze heeft me met een stok op mijn hoofd geslagen. Ik ga nooit meer naar haar toe, nooit meer.'' Harlekein was heel tevreden. Wat was het een leuke dag geweest. Hij had een nieuw pak en die akelige Albert zou Colombien voortaan met rust laten. Toen hij thuis kwam, zag hij Colombien op haar balkon staan. Dit is mijn geluksdag, dacht Harlekijn. Ik zal haar vragen met me te trouwen. En hij begon te zingen. Lieve Colombine wordt mijn vrouw, je weet toch dat ik van je hou. Maar Colombien pakte de stok die ze van de dokter had gekregen, leunde voorover en gaf de arme Harlekijn een klap op zijn hoofd. Ga weg, riep ze. Laat me met rust, zodat ik kan dromen van die geweldige dokter. Harlekijn ging verdrietig naar de keuken. Hij kleedde zich uit en kroop in bed. Hij wreef over zijn hoofd. Maar toen hij naar zijn mooie pak keek, werd hij toch weer een beetje blij. De volgende dag leek het of er niets was gebeurd. De oude meneer Pantalon mopperde zoals gewoonlijk en liet lekijn weer heel hard werken. Maar Colombien zat in haar kamer en huilde. Haar vader had haar gezegd dat ze met kapitein Blaaskaak moest trouwen.